Op veel plaatsen is het de zonnigste herfst die ooit is gemeten. Er lagen veel hoge drukgebieden boven Europa... en er waren weinig fronten met bewolking. Weer Plaza meldde op Twitter dat vandaag het herfstzonrecord werd verbroken. Zuid-Limburg had het meeste zonuren deze herfst, 465. De verwachting is verder dat 2018 als geheel... het jaar wordt met de meeste zonneschijn. De intocht van Sinterklaas is een steeds grotere belasting voor de politie. Volgens burgemeester Weterings van Tilburg kostte de politie steeds meer moeite om de veiligheid te waarborgen. Bij de Sinterklaas-intocht vandaag in Tilburg dreigden pro-zwarte Piet betogers een groep anti-zwarte Piet demonstranten aan te vallen. De politie arresteerde 44 Piet-aanhangers. Weterings noemt het te gek voor woorden dat er zoveel politie nodig is voor het beveiligen van een kinderfeest. De politie van Eindhoven doet uitgebreid onderzoek... naar een mislukte beroving van een vrouw van 85. De dader schopte haar meer keren tegen haar hoofd... en liet haar hevig bloedend op straat achter. Voorbijgangers brachten haar naar het ziekenhuis. De politie spreekt van een laffe actie. Ahead Eagles is de nieuwe koploper in de Eerste Divisie. De ploeg uit Deventer won uit van FC Twente met 0-1. Sparta speelde tegen NEC met 1-1 gelijk en is nu tweede. FC Den Bosch won bij Telstar met 4-1... En staat derde. Het weer vanavond en vannacht bewolkt. Minimumtemperatuur tussen 5 en 0 graden. Morgen bewolkt in het noorden een enkel buitje. Verder ook wat zon. Bij een koude oostenwind wordt het 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan geen files.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 En dan weer welkom bij het tweede uur van de CFM Klassiek. We begonnen dit tweede uur met een vrij lang stuk. Namelijk het strijkkwartet in D-mineur opus postuum D-810. Dat betekent dat het uh, nummer er pas aan toegevoegd is... nadat uh, de heer de componist Frans Schubert al overleden was... We gaan uh, uh, nee, we hebben daarna geluisterd. En het werd uitgevoerd door het Jeruzalem Quartet. Dan gaan we nu verder met The Night on the Bear Mountain. De originele versie van Modest Muzorski. En uh, dit stuk dat wordt uitgevoerd door het Bournemouth Symphony Orchestra onder leiding van Kiril Karabit. We zitten wel in de lange werkjes op dit moment. En het volgende is ook weer zo'n lekkere lange. Ik denk zelfs misschien de laatste al van vandaag. Maar dat zien we straks. Toed und Verklärung. Opus 24, catalogus nummer uh, TRV 158 van Richard Strauss de man is natuurlijk vooral bekend geworden vanwege zijn al zo sprach Sarah Sustra. maar dat is dit niet dit is heel wat anders dit wordt gespeeld door het Pittsburgh Symphony Orchestra en dat staat onder leiding van Manfred Honek Ja, het was een lang stuk. Meer dan 26 minuten. Richard Strauss und verkleren. We gaan eruit. Dit was CFM Klassiek voor deze zondagavond. We hebben van de Leest nog twee prachtige stukken over. Die komen de volgende keer aan de beurt. En um, daarna gaan we het weer wat luchtiger aanpakken, zoals dat heet. Dank in ieder geval nu voor het luisteren. En ik hoop u volgende keer weer...